1 Uur. NPO Radio 1 Met Willemijn Veenhoven. De Nieuwsbv presenteert lokale helden. Tweede Kamerleden met een sterke lokale band stellen mensen voor die zich met hart en ziel ze inzetten voor hun gemeente. Dat hoor je zometeen na 1 Uur. En Slowakije is opgeschrikt door de moord op een journalist. Dat nu in het uitgebreide NOS-journaal. Katrien Strateman. De journalist van 27 deed in Slowakije onderzoek naar belastingfraude... door ondernemers die banden hebben met de regeringspartij. Hij werd thuis overvallen en doodgeschoten. Ook zijn vriendin werd vermoord. De Slovaakse politie gaat ervan uit dat ze zijn omgebracht... vanwege het werk van de man. Er is nog geen spoor van de daders. In Eersel is vanochtend een baby ontvoerd. Een man zou het kindje uit de armen van een vrouw hebben gegrist. Daarna ging hij ervandoor in een auto... Omstanders zeggen tegen Omroep Brabant... dat de vrouw net met het kind uit een supermarkt in Eersel kwam lopen. De politie spreekt van een zaak in de relationele sfeer. Op het pluimveebedrijf in Oldenkerk in Groningen... waar vogelgriep van het type H5 is vastgesteld... worden alle kippen geruimd. Ze hebben waarschijnlijk de variant die zeer besmettelijk is voor pluimvee. Verslaggever Joris van der Kerko vroeg aan Benno Brugging... van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... hoe de besmetting werd ontdekt... De afgelopen zaterdag begon in een van de stallen, van de drie stallen, begon een aantal kippen dood neer te vallen en ziek te worden. Nou, vervolgens heeft, is er zo snel mogelijk contact met de NVWA opgenomen. Wij zijn ook meteen zaterdagavond langs geweest. En zondag uh, kwam de bevestiging, het is uh, vogelgriep. En hoe komt dat dan hier opeens terecht? Ja, dat is nog niet duidelijk. Het is wel zo dat het ook hier een waterrijk gebied is, dus ook hier veel wilde vogels uh, uh, zijn die dat mogelijk meegenomen hebben, maar duidelijk is het nog niet. Ja, en waterrijk, er is is een kanaal en er zijn wat, wat, wat kleine sloten eromheen. Er dat is dan het waterrijke of wat is er nog meer? Nee, het, is een, het gaat niet zozeer om het water, het gaat om de ganzen die er uh, hier rondvliegen. En dat schijnt hier redelijk ver voor te komen. Dus dat zou dan de, de, de oorzaak kunnen zijn. Maar uh, ik, ja, dat is gewoon nog niet duidelijk. Daar, daar zijn we nog naar op zoek. Ja, en het heeft niks met binnen te maken dat daar iets fout is gegaan. Dat hoeft niet, nee. nee dat hoeft daar niets mee wel. te maken te hebben. Nee, het, is, het komt gewoon bijna altijd van wilde vogels. die hier langskomen en op een of andere manier het virus in de stal weten te krijgen. Gevaar voor mensen? Uh, op, op zich is er geen gevaar voor mensen. Er zijn wel varianten van de vogelgriep die ook voor mensen gevaarlijk zijn. maar die hebben we de laatste tijd niet aangetroffen. Okay. Eén boerderij hier met hoeveel kippen? 36.000 kippen. En hoeveel boerderijen in de buurt? In de drie kilometer liggen nog drie andere bedrijven. En in de 10 kilometer, de plek waar het vervoersverbod voor geld... daar liggen nog 14 bedrijven. En dan gaat het dus om honderdduizenden kippen in totaal? In totaal wel, maar gelukkig is het geen pluimveedicht gebied. Dus het risico is minder dan wanneer je in een gebied zit... waar de, de pluimveestallen allemaal op een rij naast elkaar staan. Ja, er staan nu twee vrachtwagens voor de boerderij. Wat gaat er dan eigenlijk gebeuren? Want ze zijn nu bezig om de stallen af te plakken... zodat ze ja, min of meer luchtdicht worden. Daarna wordt er gas inge ingebracht waardoor de, de, de kippen gaan slapen en sterven. En daarna wordt de stal gelucht... En dan kunnen de, de, de rapers, de mensen die de beesten eruit komen halen, kunnen ze eruit halen. En dan kunnen ze worden overgebracht naar zon, waar ze zullen worden vernietigd. En daar zijn ze dan nog wel de hele dag mee bezig? Dat, dat denk ik wel. Ik denk dat het wel de hele dag duurt. Het hangt er een beetje vanaf hoe snel de dieren op het gas reageren. En hoe snel is duidelijk of dat de boerderijen in de omgeving besmet zijn of niet? De drie bedrijven die wij nu onderzoeken... daar proberen wij vandaag, als het nodig is, monsters te nemen. Dus dan denk ik dat we morgen weten of het virus verder is verspreid of niet. Dank u wel. Het Longfonds vindt dat gemeenten meer moeten doen... tegen de slechte luchtkwaliteit in de stad. In veel Nederlandse steden worden volgens het fonds... de Europese normen overschreden. Gepleit wordt voor meer milieuzones en minder gebruik van houtkachels. Trouwen in gemeenschap van goederen wordt goedkoper. Minister Dekker wil af van de verplichte notaris. Degene die nog wel de erfenissen, bezittingen en schulden willen delen... moeten voortaan een formulier kunnen invullen... bij de ambtenaar van de burgerlijke stand om dit te regelen. Vanwege de kou heeft de wegenwacht van de ANWB het extra druk. Veel auto's starten niet door problemen met de accu... of hebben een vastgevroren handrem. Op een normale maandag komt de wegenwacht gemiddeld 3500 keer in actie... maar vandaag is dat misschien wel 5500 keer. En de netto-winst van PostNL is vorig jaar bijna gehalveerd. De omzet steeg nog wel doordat er meer pakketten werden bezorgd, maar de bezorging van brieven liep verder terug. Het NOS journaal. In Groot-Brittannië heeft Labour-leider Jeremy Corbyn zijn plannen gepresenteerd voor de relatie tussen Groot-Brittannië en de EU na de brexit. Correspondent Tim de Wit, Tim, jij hebt de toespraak van Corbyn zojuist gevolgd. Eén en ander was natuurlijk al uitgelegd, maar, uitgelekt, maar vertel nog eens, wat waren zijn belangrijkste punten? Nou, het allerbelangrijkste is dat Corbyn zei... dat hij straks na de brexit een nieuwe douane-unie wil met de EU. In feite kun je dat uitleggen als dat Corbyn aanstuurt... op een zachtere brexit. Um, wat wil Corbyn daarmee zeggen? Uh, hij wil voorkomen dat er straks na de brexit... bijvoorbeeld handelstarieven worden geheven... op de import-export uh, van en naar de EU. Uh, dat je bijvoorbeeld ook, want dat is ook een voordeel van zo'n douane-unie... Uh, geen grenscontroles op goederen hoeft uit te voeren... omdat je namelijk elkaars regels en ook... Productiestandaarden blijft overnemen. Uh, dat vinden heel veel exporterende bedrijven heel prettig in Groot-Brittannië... maar bijvoorbeeld ook in Nederland. En een ander belangrijk punt voor Corbyn was... dat je in zo'n douane-unie kunt voorkomen dat de grens tussen Ierland en uh, Noord-Ierland... Uh, dat dat een harde grens wordt, zeg maar. Uh, daar was uh, natuurlijk iedereen bang voor. Hè? We weten dat is een van de grote struikelblokken ook tot nu toe in die brexit. Dus vandaar dat Corbyn uh, nu hierop inzet. Uh, een nieuwe douane-unie straks uh, na de brexit. Ja, dus we kunnen zeggen, Tim... Uh... Uh, Labour is een beetje aan het schuiven. Ja, toch wel. Want tot nu toe was Labour eigenlijk ook heel erg verdeeld over de brexit. Dat zagen we natuurlijk al heel lang bij de regering van Theresa May. Maar dat, hetzelfde was eigenlijk aan de hand bij de grote oppositiepartij, bij Labour dus. Corbyn bleef tot nu toe vooral heel erg vaag wat hij nou precies voor een soort brexit wilde. Nou, daar is vandaag dus toch wel een stuk meer duidelijkheid over gekomen. Het probleem voor Corbyn was namelijk, en dat zie je ook bij de conservatieven, dat ook zijn achterban heel erg verdeeld is. Want ongeveer twee derde van de Labour-kiezers was altijd tegen de brexit. Een derde was voor en ja, Labour heeft daar lang over nagedacht en komt nu toch met deze benadering waarmee ze denken een soort compromis te hebben gevonden. Waarbij, waarmee ze beide vleugels een soort van blij kunnen maken. Maar goed, mm -hmm. dat is ook nog afwachten hoe de achterban daarop gaat reageren. Ja, maar ligt het wel gewicht in de schaal? Hij is per slot van rekening oppositieleider Corbyn. Ja, het, het, het doet er namelijk ook echt heel erg veel toe wat Corbyn ervan vindt. Want je zou natuurlijk kunnen denken... ja, de oppositiepartij, die gaat hier toch uiteindelijk niet over. Maar het interessante van dit voorstel van Corbyn is... en dat zit er ook zeker deels achter... waarom hij voor zo'n douane-unie kiest. Hij weet dat er een handjevol conservatieve parlementsleden is... die hier ook heel gevoelig voor is, voor deze soort zachtere brexit. En het probleem voor Theresa May, de premier, is... dat ze op dit moment met een dunne meerderheid regeert. En er zijn al zo'n tien tot 15 conservatieven die zich eventueel wel willen aansluiten... bij dit plan van Corbyn. En dat is al genoeg om Theresa May in het parlement dus... in de problemen te brengen. Dus als dit onderwerp, want daar, daar gaan we inmiddels wel vanuit... in april zo'n beetje in het laaghuis ter sprake komt... dan kan er een motie komen dus. Hè? Moeten de Britten in zo'n douane-Unie blijven? En dan zou het heel goed kunnen dat Theresa May... dus een hele pijnlijke nederlaag gaat leiden. Want Theresa May wil per se geen douane-Unie. Zij wil een zogenaamde harde-Brexit. Want het probleem voor May is... dat dat je in zo'n douane-unie wel Brusselse regels moet blijven overnemen. Je kan bijvoorbeeld ook niet op eigen houtje handelsverdragen sluiten... met andere landen. Uh, en dat is wel wat Theresa May beloofd heeft aan de kiezer vorig jaar. Dus op deze manier kan Corbin het ook mee... behoorlijk moeilijk gaan maken ja. de komende tijd. En die plannen van May die horen we later deze week. Dankjewel Tim de Wit vanuit Londen. De VN waarschuwt voor een dreigende hongersnood in Zuid-Soedan. Bijna de helft van de bevolking kampt volgens de VN... met een tekort aan eerste levensbehoeften. Correspondent Koert Lindaier. Bij deze strijd zijn heel vaak burgers het doelwit geworden van de strijdende partijen. Dus worden oogsten verbrand en koeien gestolen. En iedereen slaat daarvoor op de vlucht. Bijna de helft van de 12 miljoen Zuid-Soedanese zijn inmiddels ontheemd. En dan kan je dus geen voedsel verbouwen. In Zuid-Soedan woedt al vijf jaar een burgeroorlog. Vorige week verscheen al een VN-rapport over oorlogsmisdaden in het Afrikaanse land. Het weer. In het noorden wat bewolking op de Wadden en in Limburg wat sneeuwbuien, maar de zon schijnt ook geregeld. De temperatuur komt vandaag amper boven nul en er staat een stevige noordoostenwind. Morgen verandert er weinig. Woensdag en donderdag is het nog iets kouder. De AMWB. Arnaud Broekhuis. Op de A9 in Alkmaar richting Amstelveen staat voor Akkersloot 2 kilometer file. Verkeer vanuit Zaandam richting Amsterdam dient rekening te houden met vertraging. Want door een storing is de Koentunnel dicht en wordt het verkeer omgeleid via de wisselbuis. En op de A50 oost richting Eindhoven staat bij Sint Oederode een auto in brand. De rechterrijstok is dicht. De vertraging is 40 minuten. En we raden u aan om te rijden via de bos.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 De Goedemiddag. De Olympische Spelen zijn voorbij. Maar waar de ene de deur sluit, gaat de andere open. Het wielerseizoen begint en ook daar strijden we om de plakken. Na half twee hoor je wielercommentator José Been... en renners Dylan van Baarle en Sebastian Langeveld. Maar nu eerst gaan we de gemeente in. Oh, Den Haag. Dit keer niet uit Den Haag, maar vanaf Tessel. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen praten wij met Tweede Kamerleden met een lokale binding. En zij presenteren ons een lokale politieke held uit hun dorp of gemeente. In de studio van Radio Tessel zit PVDA Tweede Kamerlid Gijs van Dijk. Meneer Van Dijk, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Um, u bent import, hè? U bent geen echte Tesselaar. Nee, nee, ik nee. ben zoals ze dat zeggen hier op Tessel: ik ben een overkanter. Een overkanter. Dat, ja, een overkant. Want iedereen die niet op uh, uh, Tesla uh, woont of is geboren, ja. die is uh, van de overkant dus een overkanter. Ja. Uh, en ik ben een paar jaar geleden hier wel komen wonen, dus ik ben wel geïntegreerd. Ja. Maar de echte Tesla's zijn natuurlijk degene die hier geboren echt ook zijn. En, dat, en je, je blijft, ook, of, u blijft ook de rest van je leven een overkanter? Ook, ook, ook als u daar 50 jaar woont? Dan... Ik, ik wil hier nog heel lang wonen, maar het blijft zo inderdaad... als je hier niet bent geboren, dat, ja, dan ben je import. Ja. Uh, maar wat ik wel merk in de jaren dat ik hier nu uh, leef en woon... is dat ja, het is heel makkelijk is om, uh, om te integreren, vrienden te maken. Dus het is niet zo dat het een digitale cultuur is. Helemaal niet. De Tesla's zijn echt open-minded mensen. Ja. Uh, alleen al omdat natuurlijk gewoon een miljoen mensen per jaar... hier op vakantie komt. Ja. Uh, maar ook omdat het gewoon... het zijn warme mensen. Zo, zo heb ik het ook echt ervaren toen ik hier kwam. Maar inderdaad, in die end zal ik altijd een import Tesla blijven. Nou, nou, u als overkanter lijkt me ook niet zo denderend handig... want u heeft natuurlijk een hartstikke drukke baan in Politiek Den Haag... Tweede Kamerlid voor de PvdA. En dan gaat u helemaal daar op Tessel wonen. Valt dat wel een beetje te combineren? Ja, het is natuurlijk qua afstand... Uh, veel mensen zeggen dat ook, waarom, waarom, waarom woon je daar? Nou, ik ben hier een paar jaar geleden komen wonen... juist voor de, voor de rust... En de schoonheid van het, van het eiland. Mm -hmm. uh, ik, ik, ben, ik kom mijn hele leven al op Texel. Ik had al een binding van jongs af aan, Ging ik met mijn moeder en mijn broertje hier op vakantie. Ik had hier al vrienden toen ik hier nog niet woonde. Dus ik heb een warme band met Tesla. Maar juist zeg maar, dat hectische bestaan van uw kamerlid... Uh, dat leent zich juist heel goed dat je dan vervolgens woont op een eiland. Want het is echt voor mij het moment dat ik aankom in Den Helder... en dat ik de boot opstap met een vol hoofd. Nog bezig met allerlei plannen wat er is gebeurd... en wat er nog allemaal moet... En dan valt eigenlijk alles weg. Dus die boot is heel louterend. En als je dan op het eiland bent... Ik was vanmorgen, liep ik even door de duinen... Door, uh, met de prachtige zon toe nog. Het sneelt inmiddels. Ja. Uh, en, en een heerlijke wind. En dan, ja, dan, is, dan is het leven prachtig en ook even heel rustig. Ja, maar goed, ik neem aan als u in de kamer moet zijn... dat u niet elke avond weer teruggaat. Nee, nee, het is natuurlijk uh, de boot. En de laatste boot gaat uh, half tien uh, van, uh, van Den Helder weg. Dus ja, dan betekent het voor mij door de week... dat ik uh, overnacht... Uh, in, in, in Leiden in dit geval. En dat ja. ik dan, ja, kijk, het gaat tot s'avonds laat door... en het begint s ochtends vroeg weer. Dus de kamerdagen doe ik echt uh, doe ik helemaal vanuit de Randstad. Ja. Nou zit u naast wel een echte Tesselaar, Of moet ik zeggen, Tesselaar Tesselaar hè? Tesselaar. Uh, uh, want u zit daar in Studio Radio Tessel met iemand, uw lokale held... en die mag u introduceren. Wie is het? Zijn vader is een overkanter en zijn moeder is een... Oer-Teslaar. En daaruit kwam Remco van der Belt. En Remco is, zoals ze hem hier noemen, een gouden gozer. Die een geboren en getogen Teslaar is. En misschien wel in zijn jeugd nog wel eens baldadig was. Samen met zijn vrienden. Schoppen tegen het systeem. Het moet allemaal anders. Het eiland is prachtig. Maar hoe hier men omgaat met het eiland... dat ze allemaal zo verbeter moeten. Wordt ook een beetje natuurlijk als je woont. Dat je af en toe wat lekker loopt te zeiken. Maar... Deze jongen die was van begin af aan wel bezig. Vanaf op school was hij heel bezig met schoolkantjes maken. En was bezig met de schoonheid van het eiland en de toekomst van het eiland. En besloot vier jaar geleden om niet alleen met elkaar over het eiland te spreken, maar er ook wat aan te doen voor die mooie toekomst. En is in de Raad voor de Partij van de Arbeid gekomen. En is bij deze gemeenteraadsverkiezingen de lijsttrekker. Dus deze oer die is van. Iedereen is gelijk. Hij zit zowel met wetenschappers om tafel als wel met boeren. Hij kan hier met iedereen omgaan. Hij is hier bekend. En niet alleen voor wat hij doet, maar ook vanwege zijn prachtige bos Krullen. Hij is overal op straat herkennen. Dit is Remco van der Belt, lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid Tessel. <lacht> nou, hier, hier, wel, hier, Een groot applaus klinkt, denk ik in uw hoofd. Meneer van der Belt, klopt dit helemaal? Ja, dat klopt natuurlijk helemaal. Ja. Zo zou ik mezelf ook introduceren ja. als ik mij was. Ja. Ik, wat ik wel mooi vind is dat, uh, um, dat meneer Van Dijk zegt: schoppen tegen het systeem en dan komt u bij de PvdA terecht. Ja. ja. Nou, misschien komt wijsheid met de jaren. Nee, ja, ik ja. denk dat het, uh, het begon, denk ik, bij mij zoals het bij veel mensen begint: uh, er, er gaat een boom omgezaagd worden en uh, nou, daar, daar ben je dan tegen. Ja. En dan ben je jong en dan begint het op die manier. En inmiddels. Uh, ja, ben je ouder en wijzer, maar daar zit ik nog steeds wel uh, vanuit uh, het idee, de wereld is voor ons allemaal. En niet van de mensen met een grote mond, of een dikke portemonnee, of uh, met spierballen. Nee, ze dus moeten het samen doen. Maar de wereld is van, van, van, van allemaal, van iedereen. Texel is een eiland met veel ruimte. Toch is Texel niet van iedereen. Uh, want begrijp ik dat uh, vooral de woningen zijn een beetje een probleem zijn. Er, er is gewoon eigenlijk niet. Er zijn niet genoeg woningen om Tessel. Hoe zit dat? Er zijn inderdaad niet genoeg woningen. Althans, er zijn, uh, Tesla is toch wel een populair uh, plattelandsgebied. Dus Mensen willen hier wonen, er is hier werk, uh, het is hier mooi. Uh, maar uh, we zien ook uh, op ons afkomen dat we er uiteindelijk... Natuurlijk door vergrijzing uh, en minder woningen nodig zijn. Dus dan is er een provincie die dan zegt, samen met andere regiogemeenten... ho ho, er mag niet meer bijgebouwd worden... want dan gaat u in de toekomst bouwen voor leegstand... Ja, maar, je, maar goed, ik, ik weet niet hoe het zit... maar ik kan me zo voorstellen dat er heel wat mensen in Nederland... naar zo'n mooi waddeneiland eiland zouden willen verhuizen. Dus dat, er, dat die woningen wel volkomen. Dat denk ik ook. Dus ja. wij zeggen ook van ja, het is, uh, misschien is het allemaal wel waar wat u zegt. Maar uh, wat moeten we nu? Want er zijn uh, wachtlijsten voor mensen die hier ook al wonen. Dus die, die Tesla's die een woning zoeken. Ja. Uh, en we willen natuurlijk uh, nieuwe gezinnen naar het eiland houden. Ja. Maar, om, maar waarom zijn ze uh, dan ook naar... bang voor leegstand? Ja, omdat over twintig jaar, als je de cijfers gaat uh, bekijken... zoals die dan nu voor ons liggen... Ja, dan, dan zijn er dus uh, uh, ja, te weinig mensen voor het aantal woningen. Nah, daar geloof ik niks van. Want hier is altijd werk. Uh, dus er zullen ook altijd mensen zijn die hier uh, willen wonen en kunnen wonen. Ja, maar de provincie heeft gezegd... want hebben dit, ik, ik kaart iets aan, dit aan, dit, dit is een van de grote problemen die speelt op Texel. De provincie heeft gezegd, gij zult niet bouwen, wij gaan niet bouwen. Uh, ik begrijp toch niet zo goed waarom ze bang zijn... dat mensen dan op later leeftijd weer vertrekken? Als er, als er nou, werk is, als er. Uh, ja, uh, nou, ze vertrekken niet, ze gaan dood. Dus gaan dood. Dat, uh, het is Aha. een demografisch uh, verschijnsel. Dat mensen die nu uh, natuurlijk ja, 65, uh, 70 zijn. die gaan op een dag gaan, uh, gaan we allemaal dood. Ja. En als je die curve volgt, dan zie je. Uh, nou ja, uh, theoretisch dus. dat daar een uh, overschot aan woningen gaat ontstaan. Ja. Um, hoe belangrijk vindt u het dat, dat er verse jonge mensen, vers jong bloed naar Tesla komt? Ja, heel, heel belangrijk. Tessel is natuurlijk net als elk... Uh, gemeente in Nederland, of elke omgeving waar je woont, het moet leefbaar zijn. Hè? Dat betekent dat scholen zijn, het moet huizen zijn, het moet werk zijn, mm -hmm. de zorg moet uh, in de buurt aanwezig zijn. En als er mensen niet meer nieuw instromen, ja, dan wordt het voor scholen lastig om uh, overeind te blijven. En dan wordt het, uh, nou ja, vind dan nog maar uh, iemand die uh, aan het verpleegbed wil staan. Ja, Want die scholen die zijn er wel. Er is ook een middelbare school op Texel. Ja, zeker, daar zijn we hartstikke trots op. Dus van, uh, van VMBO tot en met VWO. Mm -hmm. Uh, maar die heeft het lastig, want die, die, daar zitten nu nog, nou, ik zeg zo rond 900 leerlingen op. Maar mm -hmm. als je daar ook de, de toekomst uh, dichtbij ziet komen, dan, uh, dan wordt dat snel minder. Ja. En probeer dan nog maar eens een, uh, een hele brede school op, de, ja. op, op poten te houden. Ja, ik sprak laatst een dame die had haar kind, die woonde op de Schelling, en, en haar kind ging daar naar school. En zij wilde dat hij naar het VWO ging, maar ja, dat is er niet. Dus, nee, dat ja, kan daar niet. Maar toen, dat kan hier wel, gelukkig. Ja, ja. Maar goed, als ik u zo hoor, dan, dan spelen er verschillende problemen. En dan, dan wordt het nog een hele klus om Tessel, laten we zeggen, toekomstbestendig te maken. Helpt het dan dat u een echte Tesselaar in de Kamer... Nou, het is dus geen echte Tesselaar. Het is geen dus een, echte een echte overkanter. Tesla, maar de inmiddels woont hij er een paar want. keer. <laughs> inmiddels. Maar goed, dat er een, een, halve, een halve echte Tesselaar in de Tweede Kamer zit. Namelijk uh, in de persoon van meneer Van Dijk. Helpt dat? Ja, ik denk wel dat dat kan helpen. Ja, het werkt natuurlijk twee kanten op. Ik denk dat uh, Gijs, uh, doordat hij uh, mij spreekt en ons spreekt... Uh, ziet wat er lokaal gebeurt... en kan dat weer in Den Haag gebruiken voor zijn uh, verhaal. Maar andersom ook. Kijk, als wij hier... Uh, ik, wat ik, waar we het net over hadden met de provincie... Nou, ik denk dat we daar echt werk van moeten maken met z'n allen. Dus dan is het natuurlijk wel handig dat er ook vanuit Den Haag... toch eens op een andere manier gekeken wordt... naar die verdelingsvraagstukken. en op een andere manier ja, richting de provincie wordt gekeken. En u bedoelt dat Gijs van Dijk een beetje druk kan zijn op de provincie van ja, laten we, laten we dat, wel gaan bouwen. Ja. Ja, ja, zeker. Gaat u dat ook doen, Gijs van Dijk? Jazeker, want ik, ik, dat is wel wat ik merk in Den Haag. Er wordt ook vaak vanuit de randstad en de grote steden gekeken naar problemen. Eh, naar hoe wet en regelgeving uiteindelijk er moet komen. Als het gaat over onderwijs, als het gaat over zorg. Als het gaat over wonen. En dat, dat is een heel mooi voorbeeld, hè, dat vanuit de provincie wordt gezegd... nou, als ik zo naar de cijfers kijk van uw gemeente, hoeft u niet te bouwen. Terwijl het juist essentieel is eh, en dat een provincie ook moet beseffen... dit is een eiland. Dus het is niet zo dat je hier even makkelijk eh, naar Den Helder gaat... of ergens in Noord-Holland dan een woning... Eh, daar een woning betrekt, dat betekent gewoon... dat je vanuit eiland moet vertrekken. En dat is wat heel veel mensen niet willen. Uh, die willen hier gewoon blijven wonen... en die willen ook gelukkig oud kunnen worden. Je wilt inderdaad die goede school hebben. Ja. Dus dat betekent dat je dan met andere ogen moet kijken naar een waddeneiland eiland En wat daarvoor nodig is. En dat betekent dat je bijvoorbeeld vanuit het Rijk, vanuit, de, vanuit Den Haag... ruimte moet geven aan een gemeente zoals Tessel. En misschien ook wel wat extra geld... als het gaat over bijvoorbeeld goede leerkrachten... Op de school. Uh, en dat betekent niet oh. dat je vanuit puur de randstapbril moet blijven kijken. Want dan ga je de specifieke noodzakelijkheden die zowel op Tessel spelen... maar ook wel inderdaad in ergens, zeg maar, de kleinere gemeenten in de regio. Je ja. hebt die specifieke behoeften nodig. En dus we moeten ervoor zorgen dat we vanuit Den Haag die ruimte ook geven... en ja. even stoppen vanuit het Randstad denken. Maar nou klinkt dat heel mooi, en ik, ik snap best wel wat u zegt... maar we hebben het even opgezocht. Vorig jaar bij de Tweede Kamerverkiezingen stemden er 771 Tesselaars op de PvdA... Ik hoor uh, u al met dit verhaal bij je aankomen. Ik denk dat als je zegt, nou Gijs, uh, kom zeg. Maak je eens even druk over een andere regio. Want hier valt niet al te veel te halen. Ja, maar ik, ik vind echt dat uh, ook Kamerleden... Ik, ik voel mij verbonden met Tesla, Ik voel mij een Tesselaar. Uh, natuurlijk heb ik landelijke belangen voor alle uh, uh, kiezers te dienen. Maar ik vind juist voor de specifieke het ervaring... die wij vanuit een gemeente als Tessel hebben... dat ik die wel moet inbrengen er dus bestaat een zo, zogeheten waddentoets. Die is ooit door Lutz Jacobi bedacht. Die natuurlijk ook die, het belang van die waddeneilanden zag. En wat is dat? En dat zegt, en de waddentoets is eigenlijk de toets die bij iedere nieuwe wet... moet plaatsvinden. Wat betekent dit voor het waddengebied en de waddeneilanden? Nou, tot, tot nu zie ik, dat is vooral een soort... Nou ja, dat is een soort hypothetische exercitie. Uh, maar ik vind juist voor het belang van de leefbaarheid van die eilanden... Uh, dat we dat actief moeten toepassen. Dus ik heb toevallig daar in januari al vragen gesteld aan de, aan de, aan de minister. Ja. En dat is ook, denk ik, wel mijn rol. Maar, dat maar hoe bedoelt belang... u dus zo van... Er wordt, nou, de minister moet beslissen over... of er op een bepaald gedeelte 130 mag worden gereden. En dan moet dat eerst bekeken worden... wat, wat dat betekent voor de waddeneilanden? Ja, omdat een, een eiland specifieke, uh, nou, Het is gewoon heel sp specifieke kenmerken heeft. Je, er zit namelijk water tussen, je moet er met een boot naartoe. Ja. Uh, dus het is er niet zo dat bijvoorbeeld als het om zorg gaat, dat je gem gemakkelijk tegen iemand van 70 kan zeggen. Gaat u maar naar Alkmaar. Nee, dan moet je ook als het gaat over ruimte voor zorg en wat, en wat extra investeringen voor een goede huisartsenpost. Dat er wel ruimte uh, voor moet zijn. Op, specifiek voor het eiland, voor een Waddeneiland, dat je daar. Nee, dat je die ruimte ook geeft vanuit Den Haag. Ja. En dat zegt eigenlijk de geef. kijk nou niet met die Randstadbril... maar kijk specifiek naar wat die eilanden en ook andere gemeenten in de regio nodig hebben. En dat zie ik, los van alles dat ik doe in de Kamer, wel als, als echt als mijn taak. Nou ja. Ik vroeg me even af, hoe weet u nou, want oké, okay, u bent daar, u woont daar... maar goed, u zit ook vaak in Leiden als u, als u gewoon in de Tweede Kamer moet zijn. Hoe weet u nou precies wat er speelt daar op Tessel? Nou ja, kijk, Remco is, is niet alleen van de PvdA, maar ook een, een goede vriend van me. Mm -hmm. Ik spreek natuurlijk gewoon veel met vrienden op Tessel. En als ik hier ben, is ook, dat is hier berucht, maar doen we wel vaak, op vrijdagmiddag om uur of vijf even hier in de balken. Uh, dat is een, een, een fantastisch café hier in Denburg. Even een biertje doen met z'n allen. En dan komt natuurlijk alles even over tafel. Dus zo, ja, zo leer ik weer van de mensen hier. En dat neem ik dan weer mee naar Den Haag. Ja, maar een, een soort spreekuur bedoelt u? Mensen kunnen aanschrijven met een biertje en zeggen... Nou, luister, gij. van dan. <lacht> Het is uh... een heel informeel, heel informeel spreekuur. En ik ja. kijk ook als ik hier uh, rondloop... dan word ik er wel eens op aangesproken. En dat is ook alleen maar goed. Dus al die signalen die ik hier krijg... Als, dat kan in de balken zijn, maar dat kan ook gewoon op straat zijn... Ja, die kan ik natuurlijk gewoon goed gebruiken in Den Haag. Vrijdagmiddag, ik schat rond een uurtje of vijf... de vrij Mibo. iedereen naar de balken... want dan kan je Gijs van Dijk live spreken... met je, al, je, al je zorgen over Tessel. Bij deze. Ja, mooi. <laughs> Nog even tot slot naar Remco van der Belt. Namelijk de lokale held die niet voor niets daar in de studio zit. Um, Remco, um, ik zei het net al... oké, okay, dat waren hele andere verkiezingen... maar he, de, de, de opkomst voor de PvdA was niet al te best. Um, hoe gaat u het tij keren bij de gemeenteraadsverkiezingen? Ja, lokaal ligt dat toch iets anders dan, uh, dan landelijk, denk ik altijd maar. Op Tesla weten we in weerwil van de uh, prognoses en de uitslagen uh, van de PvdA... Uh, het hier toch anders te doen. Mensen stemmen hier ook uh, wat meer, zoals je dat vaker ziet... lokaal natuurlijk, op mensen in plaats van op de partij. Mm -hmm. En in die zin denk ik dat wij uh, hier uh, in ieder geval staan... voor een uh, bepaald principe wat een heleboel mensen op Tesla aanspreekt. En het scheelt voor... misschien dat er geen SP meedoet, hè? En geen GroenLinks? Het ja, nou, groenlinks ja. doet wel mee, zeker wel. Oh, die, maar die zijn heel klein? Uh, die hebben op dit moment één zetel, maar dat zegt okay. natuurlijk niets over de toekomst. Nee. Maar goed, als je, als je echt links bent, dan heb je niet heel veel keus. Mm, ik weet niet of hier echt heel erg gesproken wordt over links en rechts op het eiland. Het gaat meer over progressief en uh, conservatief. Het gaat over uh, waar wil je naartoe uh, met het eiland en op welke manier en in welk tempo wil je dingen veranderen. Dus echt link, de klassieke links-rechts-thema's spelen lokaal natuurlijk dus een stuk minder. Oké. Okay. Heren, ik dank jullie wel. Vanuit Radio Tessel, de studio, sprak ik met twee Tesselaars. Nou ja, goed. Eén overkanter en één echte: Kamerlid Gijs van Dijk en lokale lijsttrekker Remco van de Belt. Beide van de PvdA. Heren, dank. De Nieuwsbv. Voorstel, stop met het schrijven over de gevoelstemperatuur. Het roept meer verwarring op dan dat het helpt. Het wordt de komende dagen koud, maar niet extreem koud... zoals een groot aantal artikelen ons wel laten geloven. Een warme trui lost het probleem wel op. Dat tweette Gerrit Hiemstra afgelopen weekend. Nou, toch heb ik hier een plaat klaar liggen... die het bestaan van de gevoelstemperatuur wel degelijk onderschrijft. Frank boeien. koud in mijn hart.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 In mijn maar weet je liefste, het was een beetje koud in mijn hart. was een beetje koud. In mijn hart van boeien. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven, de Nieuws BV. Ze hebben de eerste kilometers alweer in de benen. Hele koude kilometers. Het komende half uur staat in het teken van het nieuwe wielerseizoen. Met wielercommentator José Been en de wielrenners Dylan van Baarle en Sebastiaan Langeveld. Echte mannen, volgens Philip Goebbels. Professionele wielrenners, dat vind ik echt cool. Daar kijk ik echt naar op. Ja, je zo gaat gaan kijken in welke sport. Dat de jongens zich onderscheiden van de mannen, dan is het toch wielrennen. Een wielrenner he, die valt in een ravijn vol slangen en prikkeldraad en netels. Die klopt zijn schouder terug in de kom, die steekt zijn oog er terug in en die rent Dat zijn de mannen. NTO Radio 1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 Het Longfonds vindt dat gemeenten meer moeten doen tegen de slechte luchtkwaliteit in de stad. Volgens het fonds worden in veel Nederlandse steden de Europese normen overschreden. Gepleit wordt voor meer milieuzones en minder gebruik van houtkachels. Dankjewel, Katrien. De ANWB Arnoud Broekhuis. File is op de A9, Den Helder richting Amstelveen. Tussen Heilo en Akersloot, 3 kilometer met een vertraging van een kwartier. En op de A50, vanuit Oost richting Eindhoven, staat bij sint oederrode een file van 7 kilometer als gevolg van een autobrand. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is inmiddels 50 minuten. <middels> Radio met b -b -b ballen. Ja, normaal gesproken zit hier natuurlijk onder maandag Ermen Wennemars... om ons alles te vertellen over het afgelopen sportweekend. Maar ja, hij is nog even aan het bijkomen van de Olympische Spelen. En dus vandaag een speciale radio met ballen over wielrennen. Want ja, voor de ware wielerevangelist is dit weekend de lente eindelijk weer begonnen. Dit weekend stonden de eerste Vlaamse voorjaarsklassiekers op het programma. Zaterdag de Omloop het Nieuwsblad en zondag kuurne Brussel, kuurne ik praat erover met wielrenners Dylan van Baarle en Sebastian Langeveld. Heren. Goedemiddag. Goedemiddag. En met Eurosport wielen José Been. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Sebastian, eerst even met jou. Jij redt dit weekend beide koersen. Je hebt dus, we hebben het even uitgereikt, zo'n 400 koerskilometers achter de rug. Hoe gaat het met je? Ja, nee, dat gaat goed hoor. Het was, de, was ijskoud natuurlijk, maar het was, nou. uh, het was droog en een zonnetje. En... Uh... Ja, uiteindelijk zijn we ongeschonden uit, uh, uit de strijd gekomen. Ja. Dylan, jij ook, hè? Alle twee. Ja, en vanmorgen ook. ook nog getraind. Ja, eventjes losgefietst. Ja, dat hoort er ook bij. Ja. Dat weet je toch niet goed bij je hoofd eigenlijk. Nee, <laughs> maar ja, ja je moet toch, uh, moet toch gebeuren. Ja. Hoe is dat? Eventjes, Sebastian, je begint meteen met te zeggen, ja, het was wel koud. <laughs> ja, dat, dat, dat merk je, neem ik ja. aan. Heb je er ook echt last van? Uh, nee, kijk, het is koud. Het is, het is, uh, het is wel droog, dus daar kun je heel goed tegen kleden. Het is alleen lastig uh, ja, wat je, welke kleding je aanhoudt op welk moment van de wedstrijd. Ja. Uh, met dit weer wil je niet gaan zweten en je doet vaak nog een jekje uit. En, uh, dus dat is even heel goed nadenken. Maar 4 graden en regen, dat. Uh, ja. Dat, dat, dat is wel iets slechter, uh, slechter nog dan, ja, dan we je, gehad hebben. Je doet een jekje aan, je doet een jekje uit. Ik neem aan, ik bedoel, sta je dan s ochtends op en je kijkt naar, of dat hoor je waarschijnlijk bijvoorbeeld van je ploegleider, ja. of je kijkt van naar buiten of je voelt even, het is koud. En ga je dan nadenken over zo'n laagje, nog een laagje, onder truitje, shirtje? Ja, ja, ja, nee, zeker. Ja, ik ben nu, het is mijn dertiende jaar, dus ik je denkt dat je heel wat ervaring hebt, <laughs> maar uh, toch laat je dan altijd, ben je in de bus, ben je aan het omkleden, en dan is het toch altijd wel, ja, wat doe jij aan, wat doe jij aan? En ja. Blijf je altijd twijfelen en je blijft altijd, uh, altijd denken, ja, wat, maak ik de goede keuze, maar... Uh, maar vertel, want ik ben even benieuwd, vertel ja. eens even hoe dat dan ging zaterdag. Wat, uh, wat, uh, nou ja, goed, het is niet alleen zaterdag. He, waartoe heb je besloten? Nee, het is en niet zondag. alleen zaterdag. Je weet al de hele week dat het, uh, dat het koud gaat zijn. Ja. En uh, ja, dan heb je de, de kleding van de ploeg waarmee je het ook moet doen. En dat is, uh, dat is gewoon topkwaliteit uh, bij, el bij elke ploeg in, uh, in deze tijden. Ja. Dus ja dan, is het, ja, dan is het vaak de keuze. Ga je met kniestukken rijden? Ga je met beenstukken rijden? Uh, wat voor onder, uh, onderlijfje doe je aan, zeg maar? Uh, en vooral wat ga je in de eerste 50, 60 kilometer, zeg maar? Wat, uh, ja, wat voor, uh, voor jekje doe je nog? Uh... En had je kniestukken, beenstukken? Ja, ik jackie? had dan beenstukken, uh, overschoenen, handschoenen. Uh, ja, een mutsje onder je helm. Maar ook, ook spullen wat je makkelijk af, wil, af kan doen. Ja. En, uh, en vooral wat ik net aangaf, je wil niet gaan zweten in de start. Want nee. ja, dat, uh, als je dan op een gegeven moment iets uitdoet ja, dan uh, je moet ook denken aan wat komen gaat. Je wilt niet, uh, je wilt niet ziek worden ook natuurlijk. Dus. Maar wat ik dan denk, dan doe je dus iets uit. Waar laat je dat dan? Ik, bedoel, ik niet even je moeder naast je fiets. Nee, je, je, je, je gooit het toch niet weg? Neem ik nee, dat in deze zo, koers maar, doe het is het natuurlijk kleren. allemaal op een, op een postzegel. Dus het is, uh, elke ploeg heeft ook service teams langs de weg. Die staan met bidonnen en wielen. Dus op elk eikpunt, op elk klimmetje staan er mensen van de ploeg. En die staan allemaal met een jekje aan van de ploeg en een petje. Dus daar gooi je het naartoe. En dan is de te hopen dat je het na de koers weer in op je stoel legt. En zo doe jij dat ook, Sebastian. Of Dylan, sorry. Ja, klopt. We doen eigenlijk... Zelfs dan overal mannetjes. En, ja. uh, en daar je, gooi je dan je spullen naartoe. Dat is wel grappig, want jij zegt net, uh, Sebastian, van, ja, je kijkt naar je ploegmaten, van wat doen jullie? En je kijkt naar de concurrentie, want niet iedereen doet dus hetzelfde. Nee, dus, nee dat is zeker niet. Nee, dus sommigen zijn misschien te warm gekleed en sommigen zie je klappertanden. Er gebeurt, ja. er, gebeurt ja, er dat waren Er genoeg jongens zonder handschoenen ook. Uh, zaterdag zonder handschoenen. En, uh, oh. en, uh, en zondag. Oh. Ja, het is maar net hoe je lichaam uh, op bepaalde omstandigheden reageert. Ja, ik zie José echt schudden van ze zijn gek. <laughs> Uh, ik fiets binnen op dit moment. <laughs> ja, met handschoenen. Uh, nee, <laughs> dat, dat... dat dan maar niet. <coughs> Laten we even teruggaan naar zaterdag. Omloop het Nieuwsblad. Luister mee. We gaan daar linksaf en dan gaan we eraan beginnen. Hè? Ja, 120 kilometer verder. Nog maar. Ja. Dus daar zie je toch hoe zwaar die wedstrijd al geweest is ondertussen. Kokerellen over en dit is toch wel uh, Vlaanderen op zijn mooiste. Hè? Ik dacht van Mark al erkend te hebben. Het Langeveld is daar tweede man. Dat is ook de logica op Vlaamse wegen. Goed ben je? Ik denk dat ik wel een redelijk niveau heb. Geen top voor, maar gewoon echt wel een, een heel goed niveau. Ik heb er heel veel zin in. en We gaan zien waar, waar het me dat brengt. Dat is van Baarle op mee. Ja, ja. Goed. En we rijden naar de muur. We zijn op 16,5 kilometer van het einde aan de vuur van de muur. Ja, op naar de laatste drie kilometer. Hier op die strook. En de wind staat rechts schuin op de kop. Dat nodigt niet meteen uit tot aanvallen natuurlijk. Kijk, fris zo'n beetje dat ja. Dan sprinten met dit dozijn. Ook mooi natuurlijk. Dan gaan we naar de vijftiende Buitenlandse zeker in deze omloop het Niesblad. En heeft het gezien zijn gespetter in de finale niet gestolen. Tot drie keer toe een aanval getrokken bij herhaling. Herhaling zat en een teen wint de omloop het Niesblad. Michael Valkreen Andersen. Ja. Het is een outsider. Het is een outsider. En het, het is een kluke boy. Absoluut, absoluut, absoluut. Wat voor een boy is het? Een, een kloeke boy. Een ja. kloeke boy. Ja, ja, dat is Michael Valkeren Andersen. Dan ja. nou ga ik hier niet net doen alsof ik alle <laughs> renners ter wereld op mijn duimpje ken. Maar deze meneer had ik echt nog nooit van gehoord. Is, is dit een onbekende? Nou, het is, het is in het wielrennen niet een onbekende. Maar het is niet een Van Marken of een, een Greg van Havenmaat of een Philippe Schoubert. Nee. nee, toch? Nee. Nee. nee. Hij stond niet bij de meeste mensen, bij de top 10 van, uh, van grote favorieten. Nee. Was het voor jou een verrassing, <coughs> deze winnaar? Ik had hem niet verwacht vandaag. Ik weet wel dat het een hele goede renner is die op verschillende plekken uit voeten kan. Hij werd ook een paar jaar geleden tweede op de Amster Cold Race. Dus dan, uh, dan kun je ook gewoon die afstand aan... Dan, uh, is hij inmiddels alweer een paar jaar verder gegroeid. Mm -hmm. En vooral die ploeg was in de breedte heel erg sterk. Zijn ploeg Astana's waren met z'n vieren nog. Mm -hmm. En ja, dan, dan kan, kan één iemand dat afmaken. En dat deden ze heel erg goed. Als ze niet hadden gewonnen, had ik het echt een, een blamage van de ploeg gevonden. Dylan, jij werd ook getipt als kloekenboy. Maar ja, <lacht> toch? Ja. Uiteindelijk ze zeiden van, nou ja, de outsider voor de omloop, je weet maar nooit. En uiteindelijk ja, zagen we je niet terug in het groepje met favorieten. <lacht> Of waar ging het mis? Nou nee. nee, ja, voor de, voor de Molenberg reed ik mijn, uh, mijn wiel kapot. Daar uh, heb ik even een tijdje moeten achtervolgen. En daar heb ik wel even van moeten bekomen. Eigenlijk toen de, toen de Beredries begon, kwam ik er weer een beetje doorheen. Um, Hoe reed je je wiel kapot? Wat gebeurt er dan? Ja, ik reed door een gat heen. En, uh, en dat voel je met remmen dat het dat, dat dan een beetje hapert. Ja. En ik, ik heb even zitten twijfelen om wel te wisselen niet te wisselen. Dus toen wisselde ik uiteindelijk wel. Uh, je kan ook denken denk remmen, ja. ja. Ja, uiteindelijk had ik beter door kunnen rijden met het wiel. Maar ja, dat, dat is achteraf. Daar, daar moet ik dan een les uit trekken. Uh, ja, had dat gekund? Had je kunnen doorrijden? Ja, ja, vanuit de ploeg zei ze dat ik dat ik wel met het wiel uh, zou kunnen doorrijden. ja um, ja, met een gebroken wiel. Normaal, normaal gesproken wist je je altijd met een gebroken wiel. Want eigenlijk was hij was gebroken echt? Ja, ja hij ja. was gebroken. Ja. Um, ja, hij was niet, niet door midden dat ik niet meer kon fietsen, maar ik kon wel nog, uh, nog blijven fietsen. Ja. Um, dus ja, daar heb ik moeten achtervolgen. En toen voor de muur uh, maakte ik een verkeerde beslissing om, om aan de rechtse kant te zitten. En toen kwamen ze links allemaal overheen. En ja, dan zit je te ver en dan uh, weet je dat het... Uh, dat meer of meer gedaan is. Maar eigenlijk ging het mis bij het wiel, denk ik. Of tenminste met jouw beslissing daarover. Baal je daar dan van achteraf? Nou, het ging daar niet echt mis. Ik heb daar wel wat energie verloren. Maar. Um, ik denk dat ik uh, eerder teleurgesteld kan zijn. over dat ik de verkeerde beslissing maak. Uh, net voor de muur dan, uh, ja, dan ja. van het wiel. Ja. Sebastian, jouw kopman, Seb van Marken. Die, die was heel sterk hè, zaterdag. Maar uiteindelijk werd hij derde. Was dat teleurstelling? Uh, nee, zeker geen teleurstelling. Ik denk dat. Uh... Dat Sepp uh, zeker bij de misschien wel de beste man in koers was. Uh, de tegenwind in de finale, uh, sterke tegenwind uit het Oosten, die, uh, die speelde hem, denk ik, een beetje parten. Dat het geen man tegen man werd uiteindelijk. Ja, die, speel, uh, die speelt iedereen parten. Lijkt ja, me. nee, natuurlijk, maar dat het koersverloop dat, dat, dat, uh, dat nodigt dan heel erg uit tot een grote groepsprint. Mm -hmm. uh, uiteindelijk rijdt hij weg met, de, of maakt hij eigenlijk de slag met, uh, met de goede, goede mannen. En, uh, ja, hij loopt op een counter eigenlijk van uh, Miguel Mich En uh, uh, ja, ik denk dat hij nog, uh, nog heel tevreden mag zijn met zijn derde plek. Want het had ook, had ook een twintigste plek kunnen zijn. Maar uh, ja, ik denk voor hem een heel geslaagd weekend. Goed, dan laten we dan naar de zonde gaan. Want toen stond Keurne-Brussel-Keurne op het programma. En aan de finish ging een Nederlandse fietsenmakerszoon... Er met de <laughs> overwinning vandoor. Heeft mijn groene wegen al geapporteerd? Ja, daarnet was het uh, Wijnands in ieder geval. Die hem daar aanbracht Hij zit daar in ieder geval tussen. Demaar zal het alleen moeten doen. Ja, Demar wel goed in het wiel mee met. Uh, maar nu al aan met groene wegen in het wiel. Oh, oh, oh, oh. En uh, nu er al uitkomen zeker met zijn uh, forse borstkas en dan uh, gaat hij hem los uit het wiel springen. De stillen groene wegen die er met sprekend gemak kunnen bruselkieuwen de kun wind en sprint afmaakt zoals hij dat uh, moet afmaken met uiteindelijk nog een anderhalve lengte op uh, Arno Demar en uh, Sonny Colbrelli. Amai, amai, amai. Ja, sterk. Dat is het dus, hè. Ja. 100 meter op kop en het is genoeg. En het is genoeg. José Been, Dylan van Groenewegen. Dylan Groenewegen. was jij verrast? Nee, was nee? de absolute topfavoriet. Ja. Zonder twijfel. En uh, dat, dat deed hij ook heel erg goed. En het geeft gewoon aan dat Dylan niet alleen... Um, weet je, in een grote ronde won natuurlijk op echt fantastische wijze... op de Champs-Élysées vorig jaar in de Tour... Hij versloeg de concurrentie met speelsgemak dit jaar al in Dubai... waar echt het hele sprinterschilder aan de start stond. Mm -hmm. En dat hij hier op Vlaamse wegen dat ook kan, dat, dat, ja, dat was bekend. En hier gaan wij als Nederlandse wielerfans dan heel veel plezier van krijgen. Ja, heren. Denken jullie dat ook? <laughs> ja, zo, ja, zo, zeker heen. zo denk je er natuurlijk niet over. maar um, Sebastian, jij was, jij was keihard aan, aan het buffelen uh, voor jullie <hacht> sprinter. Modelo, zeg ik het goed? Ja. Modelo. Eén ja. van de kanshebbers en opeens, opeens was het klaar. Wat gebeurde er? Ja, hij is, ik hoorde het ook in mijn, in mijn communicatie. Hij is gevallen op, uh, ja, ergens. En, uh, we waren net aan, of ik was zelf net aan het rijden met Bahrein om, uh, ja, om, om een sprint uh, te forceren. En uh, ja, dat is zonde. Dus meteen gestopt met rijden en het gaat, uh, het gaat goed met hem. Ik denk, uh, we redelijk wat schrik. En, uh, wat gebeurde er? Weet je dat? Ja, ik heb, uh, ik heb niet precies gehoord wat er gebeurde. Hij is alleen gevallen en ik heb het ook nog niet kunnen, kunnen terugzien. Mm -hmm. Ik zei wel dat het zijn eigen, zijn eigen fout was, maar... Uh, maar ja, was, het, was het het publiek? Of, of, nee, ik of heb geen niet? idee wat het uh, wat geweest nee. is. José, weet je dat? En nou ja, hij reed zijn tube eraf, dus zijn band. en uh, Het was een eenzijdige valpartij midden in het peloton. En ah. Het was op de beelden ook niet echt te zien wat het was. Maar uh, hij stuurde uit het peloton en zijn band was eraf... En, uh, ja, heel sneu. Ja. Heren, we gaan een plaat draaien. Oh. Hebben jullie die zelf uitgezocht? Die... Ik weet niet wat je nee. hebben wij die voor jullie uitgezocht. <laughs> <Okay>. <laughs> Zo meteen praat ik met jullie verder. En dan vooral over de, over de heroïek van, van, deze, van deze koersen. Um, maar eerst even voor die luisteraar... die zich helemaal niet bij voor kan stellen bij, bij wielergeluk. Dan hoor je nu een, kot, een korte basiscursus wielergeluk. De Vlaamse popgroep Jevgeni het zelf noemt een song over fietsen als metafoor voor het leven. Mm -hmm. Nooit naar nergens. Het is trappen op je adem, het is voedsel voor je ziel. Het is rechtstaan en weer doorgaan, waar je gisteren nog viel. Het is schuiven langs het water, het is reizen door de tijd. Ongestoord doorlaten, je zelfgezochte eenzaamheid. Het is de berg tegen je benen, het is je kop tegen je. het tegen jaren het is dertig jaar terug stromen met je ogen open midden in de vroege vlucht waar alles op zijn plaats valt je naam blinkt op het asfalt wachten tot er niemand kijkt en handen in de lucht zweven naar beneden schuiven door de tijd niemand kan nog volgen het lijkt wel op gewichtloosheid, dit is waar de regen deugt toe. dit is waar de wind beslist. Niet goed weten waar naartoe, maar niemand die je ergens mist. Het is dus dansen op pedalen, het is dus voelen aan je hart, je stopt je lacht, je kijkt je wacht, maar wel gewonnen, weer gewonnen. Ieder wielerhart wat sneller, want de klassiekers worden verreden. Ik praat er dus over met Eurosport wielercommentator José Been. En met wielrenners Dylan van Baarle en Sebastian Langeveld. Sebastian, even naar jou, want het was 2011. Het was afschuwelijk weer. Vertel je me net. En toen won jij de omloop. Laten we even luisteren. Ah, Langeveld is erbij, heel goed. Flens op kop, Langeveld daarachter. Langeveld op, dat er versterking komt, dat er iets gebeurt, hij wil openbreken. Hij is heel goed in vorm, gaat gewoon eten. Hoe goed moet je dan zijn? Ik denk mm. dat we het echt tussen deze twee jongens gaan uitmaken. Langeveld en Fletcher. Fletcher denkt, hoe ga ik die deksels in de Langeveld meekrijgen... om te zorgen dat er niemand meer kan terugkomen. hij gaat, gaat, gaat Fletcher. Oei, oei, oei, oei. Hij is bang voor de sprint. Oh, dit is een goed teken. Kom op. Ze zijn allebei helemaal stuk. 12, 13 gaan ze sprinten. Daar komt het zicht op de finish nu. Links de Argentijn. Nee, dat gaat al aan. Oh, dat is vroeg, zegt Langeveld. Langeveld. Oh! Fletcher. Fletcher. Fletcher. Nou! Fletcher. Fletcher. Langeveld. Langeveld. Langeveld. Met 12 centimeter. Wint Sebastian Langeveld. Oh, hij breekt door. Geniaal. Het is een hele moeilijke sprint geweest. Wat een koers heeft die jongen gereden. Tja, en die jongen zit tegenover mij. In 2011 won hij hem de omloop. We hadden het net over slecht weer en dan kan je opkleden, kleden. Maar dit, dit was echt bar en boos hè? Ja, dit was echt, uh, echt verschrikkelijk weer. Het was, uh, was de hele dag 4, uh, 5 graden, regen, storm. Ja. Dus dat was uh, ja, als je het dan echt over slecht weer hebt, dat was wel uh, ja. eentje uit de boeken. Um, weet je, je bent een profrenner en natuurlijk moet je dat aankunnen. Maar spookt er dan wel eens door je hoofd, ben ik aan het doen? Dit is, dit is bijna onmenselijk. Uh... Ja, nee, als alles goed gaat, dan gaat het, het vaak. En uh, als je weet dat je tegen die omstandigheden, dat je daar tegen kunt... en je, je hebt van het volk dan een... Uh, of uh, het Nieuwsblad heb je een, uh, een doel gemaakt, ja. dan gaat het allemaal. Maar er zijn momenten als wielrenner dat je, dat je inderdaad wel eens denkt van... Uh, wat ben ik aan het doen en uh, wil ja. ik dit wel? Weet je nog wanneer je dat had? Ja, zeker. Ik heb een aantal, uh, aantal grote rondes gereden... en dan als niet-klimmer en uh, als niet-rondenrenner... Uh, ja dan een bergetappe doen, uh, vijf calls over... en dan de eerste call gelost worden <lacht> in uh, 40 graden. Ja, dan heb je... Dylan <lacht> kent dat waarschijnlijk ook wel. Dat hebben we samen ook meegemaakt. Ja. Dan denk je wel even van... Uh, in hoeverre wil ik dit nog? Maar als je dan s'avonds op die massagetafel legt... en je, je bent weer een beetje bij zinnen, dan, uh, dan, ja, dan moet... ga je de volgende dag eigenlijk weer precies zelden doen. Ja. Dylan, jij was er een paar keer dichtbij. Is, is, is dit jouw grote droom om een voorjaarskoers te winnen? Ja, zeker weten. Daar train je heel de winter voor. Um... Vorig jaar was ik dichtbij het podium, mm -hmm. dus ik hoop dit jaar, uh, dit jaar daarop te staan. Maar ja, het is niet, uh, het is niet makkelijk en dat weet, uh, weet Sebas ook. Um, die heeft er ook echt een tijdje op, uh, op moeten wachten totdat hij uh, echt in de grote klassieks op het podium stond. En als het dan uiteindelijk lukt, dat uh, het zou heel gaaf zijn. Ja, ja, ja. José, maakt hij kans, denk je? Ja. Ja? ja, Dylan is een van de grootste talenten. Het is fijn dat je ook zo zonder te twijfelen, bam, ja. ja nee, maar ik, ik roep dat al een hele tijd. Dylan is 25 of 26? 25. 25 ja. en uh, is echt het grootste, het, ja, het grootste klassieke talent wat we nu hebben. En als je zoals vorig jaar in Vlaanderen al zo dichtbij bent... Ja. dan kan het gewoon op één dag zomaar goed vallen. Maar ja. dat is met de klassiekers. Alles moet kloppen. En uh, er zijn maar een paar kansen per jaar. En als je zoals hij zegt, net je wiel kapot rijdt, of je zit net in een verkeerde waaier, of ja. je krijgt een hongerklop, of je ploegleiderswagen heeft nummer 18 gelood. Weet je, dat zijn allemaal dingen die meespelen. Het moet net allemaal goed vallen. Maar als iemand het kan, dan is hij het. ja. Ik ben dan nou geneigd te zeggen als sportlijk wat een cliché, alles moet kloppen. Want natuurlijk moet altijd alles kloppen. Ja. Maar je bedoelt, nu moet het op één dag. Ja. Als je meer ja, ja, een je je grote voors, ronde hebt. Een grote ronde is echt zoveel meer voorspelbaar dan een klassieker. Um, het scenario, in, in 80, 90 procent van de etappes in een grote ronde ronde is hetzelfde. En uh, in een klassieker is het nooit hetzelfde. Het, is altijd, het zijn altijd dezelfde bergjes. Het zijn altijd dezelfde kaseistroken. Maar het is altijd anders en altijd onvoorspelbaar. En dat maakt het zo gaaf. Al was het maar, neem ik aan, omdat het voorjaar qua weer... Ja. Dat, dat Alleen dat is natuurlijk al een ontzettend, uh, onzeker een paar jaar, element. Een paar jaar geleden, vijf, zes jaar geleden... is Kune Brussel-Kune afgelast omdat het ging sneeuwen. ja. En we hebben het ook wel eens gereden dat je gewoon met je jasje open kon staan, dat het al 14, 15 graden was. Ja, dat kan allemaal. Leg, leg jij nou eens uit, Sebastian. Want er zijn vast mensen die nu luisteren en denken. Ja, goh, enig hoor, zo'n zo wielerklassieker. Maar waarom moet je er thuis voor blijven? Waarom moet je de hele zondagmiddag, of de hele zaterdagmiddag, moet je hier naar gaan zitten kijken? Nou, goed, dat, dat zeg ik niet. Maar wielrennen, <lacht> wielrennen is natuurlijk wel. Of het, het Belgische wielervoorjaar. Ja. Uh, met Roubaix erbij. Ja, dat is wel iets heel speciaals voor. Uh, ja, voor wielermijnend uh, Vlaanderen. En, uh, en ik zelf, uh, ik denk Dylan ook, die vanaf jongs af aan... Uh, ja, beoefen je die sport en, en, en groei je daarmee op eigenlijk. En ja, ik was, uh, ik was heel erg nerveus als, uh, als ik vroeger als, uh, als 13, 14-jarig jongetje... als de Ronde van Vlaanderen eraan kwam. Want dat was het moment van het, uh, het voorjaar. En uh, dat is bij heel veel Belgische wielerfans nog steeds... En, dat, dat, dat heb ik nu nog steeds zelf ook een beetje. Dat het, uh, ja. het is echt een unieke ervaring, een unieke belevenis. En, uh, ik heb vrienden en familie die komen bijvoorbeeld naar het Nieuwsblad kijken. Maar dan nog naar de Ronde van Vlaanderen kijken. Dat is echt nog, een, uh, nog tien treden hoger. Maar qua, qua, qua ja. Ja, Maar José, is, er, is dat toch echt een, een verschil tussen de beleving van die Belgen en van de Nederlanders? 100%. Ja. In België ben je voor de rest van je leven een held. In Nederland ben je zo goed als je laatste prestatie. Zo simpel is het. Als jij ooit de Ronde van Vlaanderen hebt gewonnen, dan, dan kent elke, elke Belg je. Uh, nu zitten wij in Nederland niet zo heel dik in de uh, renners die een klassieker uh, monument hebben gewonnen. Mm -hmm. uh, Terpstra en Pools zijn de laatste twee geweest. De Belgen die winnen ze op jaarlijk, uh, jaarlijkse basis. Maar mannen als Nick Nuyens of Peter van Peteghem, dat, dat zijn mannen die dan ooit zo'n grote ronde hebben gewonnen of zo'n Ronde van Vlaanderen hebben gewonnen. Ja, je bent onsterfelijk. En in Nederland hebben we dat absoluut niet. Die heldenverering. Hoe kan dat toch, hè? Ja, ja, in Nederland hebben we echt een cultuur van... Uh, doe maar normaal en steek je hoofd vooral niet boven het maaiveld uit. Uh, wij, ja. wij houden van mensen die maar gewoon normaal doen. En, en niet opscheppen. En, uh, en in België heb je die ja misschien dat het ook een beetje van het katholieke geloof afkomt... maar heb je dat veel meer dan wij nuchtere protestanten. Maar ben je ook forever een held als je hem als Nederlander wint... Of dat toch een toontje nou, minder? Als, als voorbeeld even het jaar dat Nicky Terpstra parijs Roubaix wint. Dat is ja. een van de vijf monumenten. Wordt Tom Dumoulin wielrenner van het jaar. Ja. Dat is Nederland. <laughs> ja, ja, en dat natuurlijk. was niet het jaar dat Tom Dumoulin de Giro won... of wereldkampioen ja. tijdrijder werd. Het was aan het begin van zijn carrière. En natuurlijk, er kwam heel veel groots aan... Maar als je in België een monument als Parijs-Roubaix wint... en dan geen wielrenner van het jaar wordt, dat is daar ondenkbaar. En is dat ook, Dylan, is dat ook, is dat ook het mooie als je daar fietst? Want als je die beelden ziet... Ja, bij de Tour gaat iedereen ook wel uit, uit zijn dakje met een hoop alcohol. Maar dit is toch wel even wat anders? Ja, als je, als je op de dag van de Ronde van Vlaanderen over de Kwamond heen rijdt... Dat, uh, ja, dat is zo gaaf, dat krijg je echt kippenvel. van. Uh, er staan zoveel mensen langs de kant... En, ja, wat zoals ik zegt, het Omloop Het Nieuwsblad is uh, super gaaf... om daar uh, ooit eens een keer te gaan kijken. Maar als je dan echt iets wil, uh, wil beleven... dan moet je zeker naar de Ronde van Vlaanderen komen kijken. Want dat, is, ja, dat, dat heeft iets magisch en er staan nog... Tien keer zoveel mensen langs de kant. En dat, dat maakt ze zo speciaal. Ja, en dat maakt het ook een beetje gevaarlijk af en toe. Even een mooi voorbeeld. Mooi, het is mooi bekijkt. Sebastian, jij kwam een paar jaar geleden in de Ronde van Vlaanderen. letterlijk in aanraking met de hectiek van de koers. <slacht> ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. dat? Dat is een knal van een val. Ja, dit is met een snelheid, zoals ik zei, van 80 per uur. Het tuig gebroken en het is Langeveld. Het is Langeveld. Ze worden één voor één geliquideerd. Wat gebeurde er nou weer? Oh, ja, ik, uh, ik reed op fietspad, wat natuurlijk niet hoort, maar wat, uh, wat uh, ja, soms gewoon moet gebeuren in die koers om, uh, om, om te zitten waar je moet zitten. En er stond een, uh, een toeschouwer die, uh, die ook niks verkeerd deed. Die, die stond net over. Uh, die, nou ja, die stond eigenlijk ongelukkig en ja. uh, hij wist niet goed wat hij moest doen. En ik, ik raakte hem eigenlijk. Uh, Eigenlijk met zijn benen. Dus hij maakte een pirouette en ik ging en maakte een salto. Dus het was, uh... <laughs> hoe is het met die man afgelopen? Ik bedoel, jij zit hier tegenover, maar je ziet er vrij springlevend uit. Ja, maar... nou goed, het, die... was, het was natuurlijk onwijs een wijze valpartij. Ik, had, uh, ik, had heel, ik was in hele goede doen en ik had zeker. Uh, ik denk zeker uh, ook een hoek in die koers: dat podiumkansen. Mm. Uh, ik had zelf een sleutelbeen gebroken en een zware hersenschudding. En die man die. Uh, ja, dat, ik heb een krantartikel gelezen, want dat hoort ook bij de koers over hem. En okay. uh, die zat in het gaat chips. weer met hem. <laughs> ja. Heren en dames, fijn dat jullie er waren. Dankjewel. We gaan het allemaal voorgaan. Morgenmiddag de volgende Belgische semi-klassieper. Stamin te volgen op Eurosport. Dankjewel. Dillen van Baarden, Sebastian Langeveld en José Beent. Dankjewel. BNN Vara.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 Maak snel je eigen website. Klik en klaar op mijn domein.nl. Op zoek naar elektronica en techniek ga dan naar konrad.nl. Techniek begint hier. Ambitieus en op zoek naar de beste bedrijfsfinanciering, Credion vergelijkt het aanbod van meer dan 70 MKB-geldverstrekkers. Onafhankelijk en snel, Credion.nl.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 deze voorjaarsvakantie is Batavia Stad Fashion Outlet open van 10 tot 8.